om 12 uur dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het hervormingsvoorstel van de Grieken was gisteravond om kwart over elf binnen. Dat is voor de deadline van middernacht. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep heeft dat gezegd in Brussel. Vanmorgen waren er berichten dat de Grieken te laat waren... maar dat Brussel dat niet erg vond. Dijsselbloem wilde niet ingaan op het Griekse voorstel. Het wacht is op het oordeel van de Europese Commissie, het IMF... en de Europese Centrale Bank. Dijsselbloem zei er dat het de bedoeling is dat Griekenland in de Euro Eurozone blijft. Wind is de belangrijkste bron voor groene stroom. En dat is voor het eerst. De elektriciteitsproductie met windmolens steeg vorig jaar met 8 De afgelopen jaren was biomassa de belangrijkste alternatieve stroomleverancier. Maar de productie uit onder meer vergisting en houtsnippers daalde vorig jaar met 16 Volgens het CBS komt 10 van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland... uit zon, water, wind en biomassa. Het aandeel van de groene stroom schommelt al een jaar of zes tussen de 9 en 10 het gemeentehuis in Amstelveen is vanochtend enige tijd ontruimd geweest na aanleiding van een dreigbrief. Wat er in de brief staat wilde de politie niet zeggen, maar er was voldoende aanleiding om iedereen in het raadhuis te evacueren. Zo'n 500 ambtenaren moesten naar buiten. Het gebouw is door de politie met honden doorzocht, maar er is niets gevonden. Aan het eind van de ochtend is het raadhuis in Amstelveen weer vrijgegeven. En boven Parijs zijn vannacht vijf drones gesignaleerd. Ze vlogen onder meer in de buurt van de Amerikaanse ambassade en bij de Eiffeltoren. In Frankrijk is de wetgeving voor het gebruik van drones erg streng. Vorige maand vloog er een verdacht toestel boven het Elysée, het paleis van de Franse president. De Franse autoriteiten sluiten niet uit dat de drones van vannacht bij elkaar hoorden. Het weer bewolkt met een enkele bui, later wat meer zon, maar ook meer kans op hagel en onweer. Er staat een stevige westelijke wind, het wordt hooguit 8 graden. Morgen vooral smiddags vaak droog met wat zon, het wordt 7 graden en donderdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat bij Driebergen 2 kilometer file. Er ligt daar een houten balk op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Tot zover de verkeersinformatie.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 Twee uur lang ZFM luncht. Allemaal een hele smakelijke lunch toegewenst. En natuurlijk is Dolly weer aangeschoven. Dolly, goedemiddag. Goedemiddag en ook namens mij natuurlijk een smakelijke lunch. Ja, Dolly, we worden, we worden, vandaag worden we ook gekeurd, heb ik begrepen. Ik word altijd gekeurd. <laughs> want uh, luisteraars, uh, ook uh, aangeschoven, is uh, oh, dat bedoel je. Raymond Keur. Dat bedoelt hij, ja. Ja, Raymond, welkom. Dank je. Ja, want uh, jij, hebt, uh, jij hebt allerlei wilde plannen als het gaat om uh, ons programma. En nou. dan ga je straks een klein uh, tipje van de sluier misschien oplichten. Nou, zo wild zijn ze niet, <laughs> Oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, we zijn heel erg benieuwd uh, hoe dat er allemaal uh, uit gaat zien. En misschien kan je straks uh, aan de luisteraars in het kort iets vertellen over je plannen. Gaat doen. En, en, uh, en wanneer je gaat beginnen daarmee natuurlijk Ja uh, natuurlijk, ja. heel belangrijk hè? Heel belangrijk uh, Natuurlijk luisteraars ook weer muziek We beginnen maar met een liefdesliedje De Manhattan Transfer met Chanson. Ik zei het net al, luisteraars aangeschoven. Raymond Keur. En uh, Keur dat verraadt natuurlijk. Uh, Zandvoorts uh, uh, naam. Raymond, dat is ook zo, hè? Dat klopt, dat is een bus, ja hoor. Ja, want ja, ja, ja. Hoe, hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, ja, ik ben hier terechtgekomen via mijn ouders natuurlijk, hè. Ja. Nou, zo werkt dat tegenwoordig. En toen ook al. Toen ook al. Ja, hey, ja. Maar jij, jij bent hier vaak in Zandvoort? Ik ben vaak in Zandvoort, ja. ja. ja want uh, heb je hier bepaalde activiteiten die je doet? Of, of, uh... Nou, misschien binnenkort weer bij, uh, mag ik namen noemen of niet? Ja, nou, natuurlijk. Café Keur op de Zeestraat. Oké. Okay. En daar gaan we een feestje bouwen weer. Dat heb ik al een keer of drie gedaan. Ja, en, uh, ja. Nou, dat was wel, was wel leuk. Was gezellig. Ja, hartstikke ja. Gezellig. Dat was oh, wel leuk, zegt hij. Nou, was wel leuk. Dat is de understatement of the year, hoor. Is dat zo? Oh, ja, ja, was ja we, waren, we waren een keer daar met zo'n uh, 70s party. Ja, ja klopt. Ja. En toen uh, was ik daar met een, uh, een stel vriendinnen. Ja. Mm -hmm. Nou, het was één groot. Ja, het is een kleine ruimte, maar het was wel een groot feest, hoor. Het danste en uh, het horsten. Ja, klopt. Ja. Ja. <laughs> Fantastisch. Uh, maar, <coughs> jij bent uh, ook van plan om hier bij ons... Uh, in de, de uitzending van De Dinsdag... Uh, iets te gaan doen. Uh, uh, in de vorm van uh, ook humor, maar ook actualiteit. Hè? Een soort uh, column, een soort rubriekje. Ja. En uh, ja, ik, ik geloof dat ik dat kan. Maar uh, dat moeten de luisteraars maar terzijde tijd uit gaan maken. Ja, een beetje in het sfeertje van Peter Heerschop, zei je zelf? Ja, maar goed, die kan ik nooit evenaren. Dus dat zal niet gaan lukken. Maar ik ga mijn stinkende best doen, zoals ze dat zeggen op zijn Nederland. Ja, uh, kan, kan je iets van een voorbeeld geven van, van, van uh, hoe, je, hoe je dat gaat aanpakken? Oh, ik wil wel een onderwerpje even aansnijden. Ja. De ja. verpakkingen bij Albert Heijn of zoiets. Oké, okay, nou. Ja. Daar word ik stapel mijn schoffen van en, en andere supermarkten. En andere supermarkten, ja. Probeer dat maar eens open te maken. En ik kan me zo voorstellen, als je in huis in de duinen woont... en je ja. krijgt daar je pakje met vleeswaren voorgeschoteld en je ja. wilt dat openmaken... Ja. nou, dan, dat gaat op oorlog lijken zowat <laughs> weer. Dat is niet normaal. Hoor. <laughs> en heb je daar nog mensen die je kunnen helpen? Maar als je Precies. als ouder der dagen alleen woont... Ja. En je wil een plakje kaas op je brood. Precies, nou en natuurlijk wel uh, op een komische manier. Uh, sommige verpakkingen, ja. ja. Om lijsten en dat even even uh, om de aandacht brengen. Dat Waar, geldt dat nou specifiek voor Albert Heijn of zijn er ook nog andere supermarkten? Nee hoor, alle supermarkten. Ja. ja, absoluut. Ja. Die, die stuk... nou, bijvoorbeeld, of voetballers, hè? voetballers dat is ook al een, een stokpaardje voor mij, dat, dat, dat is echt gewoon dom volk, ik, <coughs> ik vind dat dom volk. Waarom is dat dom volk? Ja. Omdat ze bij overtredingen, gaan ze van die zwalbes zeg maar ook, hè? Ja. of een bijtincident van meneer Soares, ja. Ja. Nou, dat, is, dat is te grappig voor woorden, want dan krijg je dat uitwerkelijk alle hoeken, krijg je dat op je televisie te zien. Ja. Hebben die mensen dat niet door, dat je dat, dat, dat je dat ziet in de huiskamer? Ja, precies. Dus dan is, ja? da, dan is je IQ toch een stukje lager dan van een pakje boter ofzo, of niet? <laughs> daar da, da, da snap ik niks van, echt niet. Ja, maar wat dacht je van, die lui die eromheen uh, huppelen, die uh, Ja, maar die, die moeten uh, moet op dat moment beoordelen en dan snap ik wel dat je daar een fout in maakt. Als je net de spelers voor je neus hebt lopen, je ziet het niet, en houdt het. Ja, wel. maar ik bedoel, ik bedoel meer die fout die ze in Rome maakt eigenlijk. Ja, ach ja. ja, ja. <laughs> Het zei zo. zo. Ja. Oké, okay, maar leuk dat je dat wilt gaan doen. En met ja. de ingang van wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat weet ik nog eerlijk gezegd niet. Want ik heb een, uh, uh, een, een klein kwaaltje waar ik even voor behandeld moet worden. Dus ja, dat moet even eerst gedaan worden. En bovendien, misschien moet het nog even voor de, de Ballotagecommissie al, uh, al mijn plannetjes zijn. Want misschien zijn er wel mensen die dat helemaal niet zo op prijs stellen. Ja, dat okay, kan natuurlijk. ja, we moeten het sowieso even met onze programmaleider natuurlijk. Bespreken. Dat bedoel ik. En terecht. Uh, uh, nou ja, als hij het groene licht geeft, dan uh, staat hij bij mij niet op rood. Dus dan dat gaan we met de uh, gezwinde pas gaan we, gaan we dat doen. Ja. Zo is dat. Ja. Uh, Brian Olander, die ken jij niet natuurlijk? Nee, nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Nee. Dat is, is een meneer die zingt groener muziek. Waarom doet hij dat? Ja, is hij mee geboren. Wat <laughs> nee, erg. Maar weet je wat een groener is? Een nee, nee. Nou, Frank Senator is een gruner bijvoorbeeld. Oh, oké. Okay. Tony Bennett, Michael Bublé, allemaal die jongens die. Heeft dat uh, met betrekking op de stem, de temp ja, of zo? Ja, ja, ja. Maak ja. het repertoire wat ze zien. Ah, oké. Okay. Dus maar, Michael Bublé ook en uh, Harry, ja. Con Harry Connick Junior bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja. maar uh, Brian Olander is een, uh, een jongen uit, uh, uit Nederland. Ja. En die heeft pas een uh, mooie CD gemaakt. Oké. Okay. Met ook allemaal covers erop en dit uh -huh. is uh, That's What Friends Are For. Ben benieuwd.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 And If you can't remember Keep smiling Keep shining Knowing you can always count on me For sure That's what friends are Mr. Bryant Ollander. Ja, best wel een hotshot hoor die meneer. Karen Jong, u kent hem misschien nog, jaren tachtig. Ik zei, Dolly, ik krijg een lekker warm kopje koffie. Nou, dat is op zichzelf ook een hot shot, eh, Toldoei. Of dat een hot shot is? Heerlijk, <laughs> dankjewel. Ja, lekker warm. Ik er maar lekker van? Ja, dat ga ik zeker doen. Ik heb nog een vraagje aan jou. Ik heb nog een vraagje in jou. aan jou. Heb jij wel eens een, een, een knuffel gehad van. Nee, heb jij wel eens een kus en een knuffel gehad van Hans Vermeulen? Ik, ik moet te hard nadenken, dus ik denk van niet. <laughs> je, kent, je kent Hans van Meulen wel, of niet? Jij bedoelt uh, die, uh, die van, uh, hoe heet ze ook alweer? Van uh, Annie de Meijer? Ja, die ja, ja. Hans van Meulen? Ja, ja, ja. Sandy ja. natuurlijk met name. Hè. We ja, we van ja, ja. Sandy Sandy ja. ja, de Sandy Coast. Nou, die heeft een, een, een Nederlands liedje gemaakt. Althans, een liedje met een Nederlands talige tekst. Uh, op het, het liedje Butterfly Kisses van Bob Carlyle. Ja. Die is best wel een heel mooi liedje. Maar wat heeft dat met een knuffel en een kus van Hans te maken? Ik ben ook zeer benieuwd. Ja. Ja. Nou, de, de, de, de kloeg gaat komen? Het nummer heet een kus en een knuffel. Aha. Oh, zo heet hij. Butterfly Kisses, kus en een knuffel. Ietsje ja? andere interpretatie. Vrij vertaald. Ja, ja vrij vertaald. Uh, en, en die geeft hij aan jou, Dolly. Nou, de, wat ik een bofkond ben, zeg vandaag. Ja, dacht ik wel. Jij bent ik denk klaar niet dat ik een mazzel <laughs> heb. En straks natuurlijk eh, rond half één Dan ga je het nieuws ja, we weer brengen. Ja, ja, ja, heel veel nieuws. GZ van Gezellig. Geen baby zo mooi als zij. En ik zie in haar ogen dat ze maling heeft aan mij. Maar ze schenkt me haar stille vergiffenis Zij kent mijn leven, hoe klein ze ook is Want ze kiest voor mijn hart Ondanks aan mijn gemis En ze houdt van mij Een kus en een knuffel En een gulle lach Is het mooiste moment de kroon op mijn dag Ga maar lekker slapen, kleine Het is al laat Ik kan niet altijd bij je blijven Je weet hoe het gaat Oh, ik vraag me wel eens af maar had ik zoiets verdien. Ze geeft een kus en een knuffel En een lach die me liefde laat zien Is het al zo lang geleden? Dat haar geschiedenis begon. Niet dat ze groot is, maar ze is niet meer klein. Ze kleurt al met jongens die nog snottapen zijn. Zoekt haar balans tussen waarheid en schijn. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle en lach Is het mooiste moment, de kroon op mijn dag Ga maar lekker slapen, pa, het wordt pas te laat Doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat Oh, ik vraag me wel eens af, waar ik zo Geeft een kus en een knuffel en een lach die mijn liefde laat zien. in een andere stad ze heeft haar eigen leven ze weet wat ze doet nog zo veel te vertellen maar ik heb niet de moed en ik weet diep van binnen het komt heus wel goed want ze houdt van mij een kus en een knuffel en een het mooiste moment, de kroon op mijn dag Ga maar lekker verder, kleine Ik laat je vrij, want waarheen je gaat en wat je doet Je blijft bij mij Oh, ik vraag me wel eens af, waaraan ik zoveel verdien Ze geeft een kus en een knuffel. Een eeuwig voor trouwen. wat wil ik nog meer dan van haar trouwen? Ik weet dat alles anders wordt, maar wat zal ik ze missen? Elke kus, elke knuffel, een eerlijk. Het nummer van Bob Carlyle, is is in een Nederlands jasje. Uh, zo dadelijk het nieuws uh, rond de klok van half één, luisteraars. Maar eerst gaan we nog even naar Brussel. C'était <middels> Avec des hommes, des femmes en crinoline, place de Brocaire, on voyait l'omnibus Avec des femmes, des messieurs en quichus Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il est...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 C'était temps où Bruxelles bruselait sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, des femmes en carinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impérial le cœur dans les étoiles. Y fait mon grand-père, y fait ma grand-mère. Il avait su faire. Il l'avait donc fait tous les deux Et on voudrait que je sois sérieux Oh c'était autant où Bruxelles Rêve C'était autant du cinéma C'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place Saint-Justine, chantaient les hommes, les femmes en grinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il a, tendé la guerre, elle a, tentez mon père, ils étaient gueux comme le canal, et on voudrait, j'ai le moral. Oh, c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant une muet c'était autant Bruxelles chantait Onmiskenbaar de grote Jacques Brel. Ja, luisteraars, het is half één. Dat betekent uh, dat wij uh, gaan genieten van uh, de actualiteit van het nieuws zoals dat uh, wekelijks wordt gebracht door Dolly Tempieri. Dolly. Ja, dankjewel. Lieve luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van dinsdag. Is het vandaag nou 24 of 23? Ja, 24, ja. 24 ja, ja, alweer, ja. zie je het. staat verkeerd op een velletje. Het staat 23, leef in het verleden. Maar goed, een uh, informatiebijeenkomst op 9 maart over windturbines op zee... is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgelast. Dit bemeldde de gemeente Noordwijk maandag. Raadsleden uit Zandvoort, Noordwijk en Katwijk die waren uitgenodigd... weigerden de informatie die ze daar zouden krijgen geheim te houden. Het ministerie had daar wel om gevraagd. Volgens de plannen verrijzen voor de Nederlandse kust... windturbinevelden met honderden windmolens tot 200 meter hoog. Wethouders die animatiebeelden te zien kregen... zijn zich rot geschrokken, dat staat dan tussen aanhalingstekens... Maar dat zal gerust. Ik heb er een programma over gemaakt... dus ik weet wat ze te wachten staat. De turbines verpesten in hun ogen het vrije uitzicht over zee. Zandvoort, Noordwijk en Katwijk willen dat ook Tweede Kamerleden... de animatiebeelden gauw te zien krijgen om een oordeel te kunnen vellen. De kustgemeenten zien geen enkele reden om geheimzinnig te doen... over de desastreuze gevolgen van plaatsing van windmolens. Volgens het ministerie wordt er overigens alleen gekozen voor een andere datum. Het organiseert voor alle belanghebbenden informatiebijeenkomsten... over het voornemen om twee stroken aan te wijzen voor windenergie op zee. De bijeenkomst zou zijn verzet omdat de geplande datum... te dicht bij de start van de formele procedure bleek te liggen. In het voorjaar krijgen gemeenteraden meer informatie over de inhoud... en de aanpak van het windturbineproject. Toevoeging even. Uh, aanstaande vrijdag hebben we op zijn minst één gast, maar waarschijnlijk twee gasten, die hier van alles over komen vertellen in het uh, programma Zandvoort draait door tussen vijf en zeven uur. Spannend. Uh, te spannend eigenlijk. Café Laurel en Hardy aan de Haltestraat is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De eigenaar ontdekte de inbraak rond 4 uur. De inbreker maakte een raamstuk en heeft bij, de in, heeft bij deze de inbraak de kassastuk gemaakt. Ook is er veel glaswerk gesneuveld. Salvage spoedde ter plekke om samen met de eigenaar de eerste herstelwerkzaamheden te verrichten. Gelukkig staat de dader op uh, foto en film... En wat er door de inbreker is meegenomen is nog onbekend... maar de politie heeft zondagavond rond kwart over negen... een 23-jarige man zonder vast adres aangehouden in Zandvoort. Ook heeft de politie een 48-jarige man uit Zandvoort aangehouden... wegens verboden wapenbezit. De politie vond in zijn woning een gasdruk, twee luchtdrukwapens en vier samuraaiswaarden. De wapens zijn in beslag genomen. Tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt... wegens overtreding van de wet wapens en munitie. De aanhouding vond plaats op zaterdagmiddag omstreeks half vijf. Met de nieuwe Verhalen Beep-app kun je even lekker wegdromen bij een spannend, grappig of inspirerend verhaal van bekende en minder bekende auteurs. Een ideaal lees-tussendoortje op elk moment van de dag. Voor onderweg of voor het slapen gaan. In de app staan 20 korte verhalen in de categorieën spanning, humor, drama en biografie en verhalen met een pakkend en verrassend slot... die je in gemiddeld 15 tot 20 minuten kunt lezen. Iedere maand komt er één nieuw verhaal bij. In de app staan nu onder andere verhalen van Fiona Remt... Herman Brusselmans, Anne Winkels en Jan Bos. De app is gratis te downloaden in de App Store... en de Google Play Store voor leden en niet-leden van de bibliotheek. Alle verhalen zijn onbeperkt beschikbaar... En nadat je een verhaal hebt gedownload... kun je het zonder internetverbinding lezen... op je smartphone of tablet. Tablet, bedoel ik. Zullen we het ik even, heb geen muziek nee, meer. Waarom heb ik ja, geen muziek meer? Nou, dat die afgelopen is. En dan moet ik je schermpje wegklikken. En dan zie je niks meer. Dus, oh, okay. dus uh, doe het wat Nee, ik redden. ga verder op papier. Twee mannen zijn... Uh, doe maar muziek, muziekje Vind oh, ik wel gezellig. Oh, Oké, okay, is, is ook goed. kaal zo. Ja, is waar. Ja. Doe jij maar het muziekje. Ik ga wel op papiertje lezen. Gaan we weer. Twee mannen zijn in de nacht van maandag op dinsdag op hete daad betrapt bij een woninginbraak aan Birkholm. De politie kon één verdachte aanhouden. De nog niet gepakte inbreker is een ongeveer 1,80 meter lange en pakweg 30 jaar oude man met donkere kleding en een capuchon. Een van de verdachten liep een nat pak op toen hij door een sloot vluchtte richting de Asserweg. Direct na de inbraak werd om. Uh, tien over half twee vannacht burgernetmelding gedaan... van de inbraak in de wijk Bornholm. En de politiehelikopter zocht mee in Hoofddorp. Het onderhoud aan de Velser, Wijker en Zeeburger en Schiphol laat ernstig te, te wensen over. Dat valt op te maken uit stukken... die door een WOB-procedure boven water waren gekomen... Brandmeldings- en brandblusinstallaties werken niet... camera- en omroepinstallaties zijn stuk... en vluchtwegen zijn lek... waardoor er bij brand rook in de vluchttunnel kan komen. In totaal gaat het om tientallen gebreken in de vier rijkstunnels. Het onderhoud zou geen prioriteit hebben. Een veiligheidsdeskundige zegt het volgende... elk gebrek op zich is voldoende om een relatief klein ongeluk... te laten ontaarden in een catastrofe... Rijkswaterstaat verkla verklaart in een reactie... wat wij met die inspectierapporten doen... is kijken wat er de komende jaren aan onderhoud moet plaatsvinden. En als daar zaken uit blijken die direct moeten worden opgepakt... dan wordt dit direct gedaan. De dienst ontkent dat er achterstallig onderhoud is. Nou, we zullen zien wie er gelijk heeft. Tenminste, ik hoop niet dat we het te zien gaan krijgen. Maar we gaan over naar het weer. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 kunt u verwachten en aan zee komen zware windstoten voor tot 80 km per uur. Later vandaag neemt de wind geleidelijk in kracht af en de temperatuur gaat stijgen naar maximaal 8 graden. Vanavond is het wisselend bewolkt en komt het nog tot enkele buien. Komende nacht neemt de bewolking toe en op de nadering van een storing gaat het in de loop van de nacht regenen. De west- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of twee. Dan morgen. Morgen valt er in de ochtend regen. In de middag is het droog met opklaringen. De wind waait meestmatig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar zeven, hooguit acht graden. Tot zover het weer.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 dat je helemaal het einde bent vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste aller Vind ik zo slijmere gezin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één hey. Lang vind Er zijn geen. verzorgd door de jazzpolitie. Graag met een mooie, mooie prijs in de Rai in de Rijen, Amsterdam. Naar een theater kunt u. Straks meer daarover na het volgende nummer. Dit is Mr. Bill Withers. En uh, die ondersteunt ons met een lovely day. When I wake up in the morning, love. Sunlight hurts my eyes And something without warning love It Bears heavy I'm Het voor u ook wel een lovely day van Dolly Tempirik. Ja, die heeft uh, toch een, uh, een mooie prijs op de plank liggen, Dolly, toch? Ja, dat heb ik even mooi voor elkaar gekregen, hè? Nou, vertel. Ja. Nou, er zijn al uh, verschillende mensen die die uh, prijs gewonnen hebben. Dus uh, een paar gelukkige hebben we al die het mooie spektakel mogen meemaken. Ik heb nog twee kaartjes om uh, te vergeven. Uh, het is voor de volksopera Porky and Bess, die, uh, uh, die hele setting, al die, al die uh, uh, spelers en sterzolisten die zijn vanuit het uh, New York Metropolitan Orchestra Theater overgekomen naar Nederland. En die gaan dus Porky and Bess opvoeren. Uh, hier in de buurt wordt dat in het uh, Rai Theater. Ja. En op 3 maart heb ik nog twee kaartjes. De vraag oh, is. Je zult er niet alleen naartoe. Je kan met je liefie of met ja, je vriend of Ja, zo is het. Vriendin, ja, nou. natuurlijk. ja, alleen is, is ook maar alleen. Dat is ook niet leuk om naartoe te gaan. Alleen dus... is nog alleen. Ja, ja, <laughs> zie je er. Ja. <laughs> nee, dus de vraag is eigenlijk... en die ja. heb ik ook op onze lunchpagina, Zandvoort Lunchpagina op Facebook gezet. Dus daar kunt u ook antwoord op geven. Uit hoeveel heb ik het nou net gezegd of niet? Uit hoeveel mensen dat bestaat? Nee, ja. nee, ik heb het niet gezegd. Nou, ja, als je het gezegd mensen... hebt, dan hebben de mensen Marcel gewoon. Oh ja, dan nou hebben ze Marcel ik... inderdaad. Want de vraag is dus inderdaad... uit hoeveel mensen bestaat het gezelschap... dat is overgekomen naar Nederland... om de voorstelling Porky en Bes op te voeren. Ja. Nou, bent u geïnteresseerd? Denkt u, nou dat wil ik ook meemaken, zo'n prachtige opera? Stuur dan uh, uw antwoord naar... ...facebook.com... ...slash Zandvoort Daar heb ik ergens de vraag neergezet. Dan kunt u daaronder reageren. Ja. U mag ook uh, bellen naar de studio. We zijn hier tot twee uur. Dat is 5730393. En uh, mocht u het antwoord weten... ...en mocht u willen gaan... ...reageer dan alstublieft. Heb nog maar twee kaartjes. Ja, ik, ik, ik zie uh, aan de overkant uh, zit Raymond nog steeds hier in de studio. Luisteraars, Raymond die komt uh, binnenkort uh, waarschijnlijk hier iets in de uitzending doen. Mm -hmm. Als het allemaal uh, door onze programmeleider ook goed wordt bevonden. Uh, Raymond, uh, ja. uh, ik, ik zie jou naar Dolly kijken en, en luisteren. Als ja. je om opera, heb jij iets met open ramen? Nee, helemaal niets. <laughs> open hekken ook niet. <laughs> okay, okay. Maar, maar ik heb een hint. Ja, je hebt een hint. Ja, ik heb een hint. Dus ik weet misschien het antwoord al, maar ik mag het niet geven. Maar ik geef die hint goed. Ja, ze, ze, passen, ze passen in een vliegtuig. Ze passen in een ja. vliegtuig. Ja, want ze moeten toch hier naartoe, lijkt me. Ja. Goede ja, hint toch? Ja, een hele goede hint. hint. Maar misschien zijn ze komen zwemmen, je weet het niet natuurlijk. Ze passen in het zwembad. Ze passen in zee ook. <laughs> ze passen in zee ook. <laughs> ze, ze in zee ook. Okay. Uh, Dat is nou, toch gewoon een hele goede hint? Dat is een hele goede hint, Raymond, dankjewel. En we, we, we kunnen daar dus met onze metresse ook naartoe, naar, de, naar die voorstelling. Zou ik niet doen, want er worden foto's gemaakt. Mrs. Jones. <lacht> Tijd voor mijn eigen zoontje, Zwenduif.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 That it's wrong But it's much too strong To let it go now We got to be Extra careful That we don't build our hopes Up too high Cause she's gone ations swelling soul there so, yes, so. So much it hurts so much inside. And now she goes her way, and I go mine. But tomorrow we'll meet at the same place at the same time. and Mrs. Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Sven Duijf nam u mee naar uh, een nummer van Michael Bublé, Mrs. Jones. En uh, ja, het is uh, enige jaren geleden. Ik weet niet of iemand dat te weten. Kijk maar even Weet jij wie de oorspronkelijke zanger was van Me Mrs. Jones? Weet jullie dat? Geen idee op dit moment. Schiet me even niet snel te binnen. Nee, ik kan het duizend keer zeggen. Maar Billy, ja, Billy Paul? Ja, nou... Nee, nou nee, ja, wel zoiets geloof ik. Ja. Ik kan er van alle kant naast na zitten, maar ja. volgens mij is dat hem. Ja. Nou, in ieder geval, uh, me en Mrs. Jones en ik. Uh, Dolly heeft dus uh, nog uh, twee kaartjes voor die opera. En dan ja. kan u dan met uw geheime matras. <acht> matressen <laughs> Kunt u daar naartoe? En kussen. <laughs> nou, met je eigen partner is ook erg gezellig hoor. Nou, je eigen, je eigen matras is toch je eigen partner? <laughs> oh, zo bedoel je. Oh, ja, ja, ja. ja. Nou, ja ik dacht dat je bedoelde je eigen ja. matressen. Ja, kijk. <laughs> Leg maar mooie woorden in de mond. Jij, jij begint erover, ik niet. Ja, dat is waar. Ik, ik denk dat is waar. er niet eens aan. <laughs> uh, we gaan nog even genieten van een, van een mooie. Zeven letters. This is my last letter, baby. I just can't write you anymore. My poor little pain is swollen. I'm tired of pacing the floor inside. Threw away our baby record It was tearing me apart. This is my seventh letter, baby. Just to satisfy my heart. Monday I wrote and told you I was all alone in blue. Tuesday I wrote again, babe. I said I love no one, no one, no one but you. No, know I don't. Wednesday I want. a message I said I was wrong and darling please come back home Friday I woke up crying wet the step with a tear Come that long lost and I did the same thing all over again yes I did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 ja, ik zou zelf gewoon één briefje schrijven, maar ja, hij moest er weer zeven van maken. Dan hebben we het over Ben E King. Die hoorde u met seven letters. Nou, best wel een mooi nummer. Kijk op mijn klokje. Uh, 12 uur We hebben nog twee minuten ruimte gaan... Uh, voordat het uh, nieuws alweer voorbij komt, luisteraars. We sluiten af uh, dit eerste uur van ZFM Lunch met Dr. Hoek. the chance to feel brand new who's gonna iron my shirts? who's gonna kiss where it hurts and who needs a man when he flirts the way